Mariel Hageman met het NOS-journaal. Overgelopen naar de oppositie. Hij maakte dat bekend in een videoboodschap op de Arabische TV-zender Al Jazeera. De kolonel, die als luchtmachtofficier in de stad Hama actief was, zei dat hij is overgelopen omdat de regering met tanks- en luchtaanvallen demonstranten dood. Het waarnemers van de Arabische Liga op om de schade en de slachtoffers in Hama komen bekijken. Volgens hem liggen daar op drie begraafplaatsen meer dan 460 lijken.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 Het weer. Vanavond en vannacht regen en stevige wind. Morgen buien, afgewisseld met opklaringen. Maximum temperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad en file bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Debregseplein en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 De, de single van Everything by the op de Zandvoortse Radio. En dat was Missing FM voor Zandvoort en de regio. Het is alweer bijna 10.04. Welkom bij het derde en laatste uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Ja, en wat hebben we voor u in het laatste uur? Natuurlijk uh, rond de klok van half vijf het dier van de week. En deze heet the King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 de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 te horen. Hier is Adele. Close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 Lekker is zo'n uh, disco klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. Terwijl de Roy boys richting de IJsbaan gaan. Dan hebben we hebben het natuurlijk over Disco en IJs. Gaat ze dadelijk om uh, vijf uur beginnen. Gezellig discofeest op de IJsbaan hier in Zalvoort. En alle kinderen zijn van harte welkom.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 Zeg Could they know the palace there had been Behind the door where my love is queen No milk today of the chess world in a show If I looked at you. watching the game, controlling it I don't see you guys raging the kind of mate I'm contemplating, I'd let you watch I would invite you, but the queens we use would not excite you So you better go back to your bars, your temples your massage parlors One night and back I the world stop us The bars and temples, but the pools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 En op internet www.dierentehuiskennemerland.nl Wie geeft King een troon? Oké, okay, nou we hebben een plaatje uitgekozen. Pas wel een beetje bij King, hè? De King of Swing. <laughs> Hier zijn de Stray Cats.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 <laughs> Dit is uh, Roy van Buringen, zou te horen. Ja, dat klopt, dat klopt. Oké, oké. Okay, okay. Goedemiddag, wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren daar op de ijsbaan? Nou, sowieso natuurlijk lekkere muziek voor de kinderen. Uh, dat is natuurlijk eerste twee uurtjes natuurlijk. En dan um, en daarna gaat uh, DJ Bert, geloof ik, uit mijn hoofd uh, draaien. En um, ja, tijdens de kinderdisco uh, On Ice... Um,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 dadelijk om vijf uur dan barst het los in het centrum van Stalfoort. En we hebben het over disco en ijs. Ja, dat gaat een feest worden daar. Echt, absoluut. En wij uh, gaan ook in de feeststemming met deze single van uh, Milo en uh, Drop the Pressure. Ja, het is uh, kwart voor vijf. Laten we hem gaan doen. We gaan naar het uh, gedicht van de week. Ja, yeah. ja, yeah, yeah. Een stichtelijk moment, ja, Hij komt er weer aan. Het gedicht van de week. Wekelijks te horen bij CFM. Hier is Albert-Jan Vos.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 Redactie et zfmsandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht langs op de radio. Romeo, wherefore are thou Romeo? What's in a name? Be but sworn my love, and I'll no longer be a captain.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 het was vroeger het seizoen, zo van alles mag er niks moeten Je weet wat ze zeggen, als je nergens zoekt Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe Hey, de nulvijzer om een klavertje 4 Dagen als deze schaars, dus klagen we niet, niet hier Allemaal goed, de zoeken naar vertier Moven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Ken de haar via via, zijn we via ook Ik had zoiets van, we zien wel, hoe het loopt, naar nou, wat die kill, ja hm. Laat ze rond, tijd om te vertrekken Zijn we op weg naar huis, nog een berichtje, slaap lekker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 Dikke deks op de Zandvoorts Radio met Slaap lekker! Is het is inmiddels tien voor vijf geworden. Dit is Zandvoort op zaterdag. Bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En daarna een, uh, de disco! Een nieuwe aflevering disco. van Entertainment for You. En de disco natuurlijk: disco en huis hier in het centrum van Zandvoorts. Uh, wat gaan je doen, uh, Entertainment for You, uh, Rudy? Really?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 Het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Ja. Yeah. Hier ben ik geboren en ik loop door de straten.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te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 of sorrow. Okay. Yeah. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, ja. Oké, oké. Sam C. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft dit programma, Albertjan. Ja, het zit er weer op. Maar het zit er weer op, dat was vijf gezellig. Uur, na vijf uur hebben wij Entertainment for You. En, en uiteraard uh, Disco, Disco Ice. en Ice. Uh, Disco en Ice. Dus luisteraars, als u niet naar de ijsbaan gaat, blijf rustig aan uw radio gekluisterd. Want Entertainment for You is absoluut ook het beluisteren waard. En wij zijn er volgende week weer. En wij zijn er volgende week weer. En vrijdag ook nog. En vrijdag ook nog, ja, met de top 100. Hè. De top 100. Dat wordt een lange werkdag. Oh, jij bent er niet. Die,